Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van een inzittende van het politievliegtuig dat gisteren in zee stortte. Het kleine toestel verdween van de radar toen het met acht agenten en vijf bemanningsleden onderweg was van het eiland Banka naar een eiland ten zuiden van Singapore. Aan boord waren dertien mensen, van hen worden er dus nog twaalf vermist, maar ze zijn vrijwel zeker omgekomen. De politie in het Amerikaanse Oakland houdt rekening met mogelijk 40 doden na de brand tijdens een dancefeest. Vrijdagavond brak brand uit in de voormalige loods waar het feest werd gehouden. Toen de brand uitbrak waren er vermoedelijk 50 tot 100 mensen binnen. Het officiële dodental staat nog op 9, maar tientallen mensen worden nog vermist. In Italië en Oostenrijk wordt vandaag gestemd. In Italië gaat het over een grondwetswijziging... om het land beter bestuurbaar te maken. De Italiaanse premier Renzi heeft al gezegd dat hij opstapt... als zijn wetsvoorstel wordt verworpen. In Oostenrijk wordt een nieuwe president gekozen. De strijd gaat tussen de linkse Alexander van der Bellen en Norbert Hofer van de rechtspopulistische FPE. Het zijn de eerste verkiezingen in Europa sinds de overwinning van Donald Trump in Amerika. Ze worden daarom gezien als een indicatie van de populariteit van rechtspopulisme in Europa. In Cuba komen geen monumenten ter nagedachtenis aan de overleden oud-president Fidel Castro. Dat wilde hij zelf niet, heeft zijn broer en huidige president Raúl Castro gezegd. Volgens hem wilde Fidel voorkomen dat er een cultus rond zijn persoon zou ontstaan. In Santiago, in het oosten van Cuba, wordt vandaag de urn met de as van Fidel Castro begraven. Het weer nog in vrijwel heel het land vriest het. En vooral in de noordelijke provincies komt mist voor. Lokaal kan het glad zijn. Later vanochtend verdwijnt de mist, en wordt het zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal drie graden boven nul. Vannacht gaat het opnieuw vriezen. Minima liggen dan tussen de min vier en min zeven graden. Morgen overdag is het zonnig en plus vier graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De kleintjes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 Komt die hard te eten.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 Sinterklaas wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laasje, dank u Sinterklaasje, Sinterklaas Bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege ton. Gooi wat in mijn laagje. Dank u, Sinterklaasje Zintuiglaasje, bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege ton.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 If you look at this, <laughs> if you look at this, I should have just kerst wordt natuurlijk een belletje. Sinterklaas komt naar de, onze stad. Uh, tijd weer voor iets Nederlands Dan kom ik bij Edcilia Rombly, de een van de betere zangeressen in Nederland. Oh, kom eens kijken. Klinkt ook mooi, hoor. Mm -hmm. Oh, kom eens kijken.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 It's easy to blame the weather. It's funny how the blinding snowflakes are right in time to hide my heart. Let them ask me why I'm sad. It's easy to blame the weather. When I think of the sun, it's First to make up If a reason must be had It's easy to blame The weather.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 MUZIEK.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 Thank you. Nobody's answered yet Good girls get toys for Christmas But Santa, what do bad girls get? Do you cross me off your list For flirting and for teasing Well, I pouted and I cried But I had a real good reason, oh You know I won't forget The girls get toys for Christmas but Santa what do bad girls Doesn't go with my dress. Barbara, Lika, wil je eens een leuk kerstcadetje aanschaffen, dan moet je deze nemen. 2015 uitgekomen, dus is ligt vast helemaal ergens, uh, ergens te kopen. Alhoewel, in Nederland weet ik het eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel echt de Amerikaanse, Canadese, zou ik bijna zeggen.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 De klaas, die goede heer, die komt hier alle jaren weer uit het land van Spanje. Dan brengt hij ons lekkere koek, speelgoed en een prentenboek, appeltjes van oranje. is die knecht zo zwart als roet, die het speelgoed dragen moet. Kijk door het vensterglaasje, als dan allen groot en klein. Goed en wel naar bed toe zijn, roept hij is Sinterklaas. staan ook klaar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 Tony Co Norma Winston As Soft as Snow.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 Just out of reach Down the block on the beach Under a tree I got a feeling There's a miracle do Gonna come true Coming to me Could it be? Yes it could Something's coming Something good If, If I, I can, can wait Something's, something's coming, coming. Shock Phone will jingle Door will knock Open the ladder Just by holding still It'll, It'll be, be there Longgren en uh, Jenna Siegel, uh, Something Coming. En dat nummer herken je natuurlijk vast wel uit uh, de Westheidstory. Komt van een CD, Some Other Time. CD uh, uit 2016, Tribute to Leonard Bernstein. En arrangeur is uh, Vince Mendoza. Die kennen we natuurlijk wel van het Metropolocest. We gaan eruit met nog een Sinterklaas Deuntje van Do. Hoor, wie klopt daar kinderen? En tot de, dat, ja, dat gaat tot de klok duren, denk ik. En na de klok van tien, na de klok van elf... zijn we natuurlijk weer terug met CFM Jazz. Tot zo direct. Hoor, wie klopt daar kinderen? Hoor, wie klopt daar kinderen? Hoor, wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: Sindicola. Zegt hij weet dat goed Want je weet wel zegt hij dat in niklaas zegt Hij altijd vraagt of jij je best wel doet Sint-Niklaas